Michelle Coenen met het NOS-journaal. Hillary Clinton is officieel de eerste vrouwelijke presidentskandidaat van Amerika. Op de Democratische Conventie in Philadelphia kreeg ze meer dan genoeg stemmen. Een vermand, de thuisstaat van Bernie Sanders die lang haar tegenstander was, mocht als laatste staat bekendmaken wie ze steunde. En Sanders vroeg om Clinton meteen te benoemen en de officiële procedure niet af te wachten. En dat gebeurde ook. En Clinton neemt het in november op tegen Donald Trump... die vorige week bij de Republikeinen werd genomineerd. En rond deze tijd spreekt de man van Clinton, oud-president Bill Clinton... op de Democratische Conventie. Apple heeft het afgelopen kwartaal meer iPhones, iPads en Macs verkocht dan verwacht. De omzet en de winst liepen wel flink terug. En Apple verkocht vooral veel relatief goedkope iPhones SE... En het bedrijf hoopt het komend kwartaal nog beter te doen vanwege het verschijnen van de iPhone 7. Estland zal Groot-Brittannië volgend jaar vervangen als voorzitter van de Europese Unie. De Britten zouden in de tweede helft van 2017 de voorzitter zijn, maar vanwege de Brexit gaat dat niet door. En daardoor schuiven alle landen die voorzitter worden een half jaar op naar voren. En Ajax-trainer Peter Bos overweegt de return in de Champions League tegen PAOK Saloniki te spelen met spits Arek Milik. Volgens de Telegraaf staat de pol op het punt om voor 35 miljoen euro de overstap te maken naar Napoli. Maar volgens Bos is er nog niks rond en kan hij Milik goed gebruiken om de laatste voorronde van de Champions League te halen. De Amsterdammer speelde door een blunder van doelman Sillissen met 1-1 gelijk tegen de Griekse club. Volgende week is de return in Thessaloniki. Het weer nog het koelt af naar een graad of 12. 's ochtends in het oosten nog zonnig, later overal bewolking en in het binnenland wat regen. Het wordt zo'n 22 graden. Dit wordt Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. Is Zin in ZFM GFM. Met nu de nacht. At these dreams, I can't. Yeah, I'm feeling.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 That I danced to a different song. It's a shame that I got to the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 get married. the now.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 Boom.